Wat moet met het RWS-journaal. Het CDA wil dat ouderen ook na 2016 geen belasting hoeven te betalen... over hun vermogen tot 27.000 euro, zei Kamerlid van Heijem... in het radioprogramma Kamerbreed. In de belastingvoorstellen van het kabinet staat dat het belastingvrije vermogen... voor ouderen na 2016 daalt tot 21.000 euro. Hetzelfde bedrag als voor jongere spaarders. Het CDA vindt dat de kleine spaarder hierdoor wordt gepakt... De SP sluit zich aan bij de kritiek op de belastingplannen... die komende week in de Tweede Kamer worden besproken. Het Tesselse natuurcentrum Ecomare vangt vanaf half november... alleen nog zeehonden op uit de omgeving van Tessel zelf. Voor andere zeehonden is geen geld en ruimte meer. Het aantal zieke zeehonden en moederloze pups, de huilers, is enorm gegroeid. Tien jaar geleden ving Ecomare jaarlijks zo'n 25 dieren op... Het centrum zit voor dit jaar al op 100 zeehonden... en verwacht deze winter nog veel huilers waarvoor geen plaats is. Tienduizenden Zuid-Afrikanen hebben de begrafenisplechtigheid bijgewoond... van de keeper van het Nationaal Voetbal Elftal, Senso Mejiwa. Veel mensen in het stadion in Durban, waar de ceremonie werd gehouden... droegen een t-shirt met een foto van de keeper. Overal in het land hangen vlaggen en half stok op verzoek van president Suma. De 27-jarige Mejiwa werd vorig weekend doodgeschoten door twee inbrekers in het huis van zijn vriendin. Er is een man van 25 voor opgepakt. In Nederland is vandaag de warmste novemberdag ooit gemeten. De temperatuur steeg in midden Limburg tot 22 graden. 0,9 graden meer dan het oude record uit 1994. Ook landelijk is een record gebroken. In de beeld is het vandaag de warmste 1 november sinds de metingen in 1848 begonnen. Daar was de maximum temperatuur van middag 18,5 graad. Het weer voor vanavond en morgen. Tegen de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe... en kan er wat regen vallen. Morgen weer veel zon en zo goed als droog. Vanaf morgenavond wordt het wisselvalliger. DFM, verkeersabdate. verkeersabdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de a 13... de richting Rotterdam bij Berco Rauderijs, 2 kilometer... De werkzaamheden op de A16, Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. Er staat er een auto stil, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 But you won't let you lean on me. Kom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag bij C.F.M. Zandvoort. Jorgen de CEO van Club Nouveau, dat was Lean on Me. Jawel, het schaatsen is uh, inmiddels uh, begonnen op tv. En dat blijven we volgen uiteraard ook in het derde uur van dit programma. Maar dat niet alleen. Ook nog de volgende onderwerpen. Nou, we gaan zo meteen eerst weer even schakelen naar Joop van Nes. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort buiten Veldert. Waar wij uh, Joop verlieten bij een 0-3 tussenstand. En wellicht dat het debakel nog uh, erger wordt. Nee hè. Maar dat horen we straks uh, allemaal van Joop van Nes. Uiteraard de vaste onderdelen zoals het dier van de week rond de klok van half vijf ontbreken ook niet dit uur. En uh, de deze week is het dier van de week Bekkie. En het gedicht van de week is in herhaling rond de klok van kwart voor vijf. Want wellicht dat een aantal mensen hem hebben gemist. En dat willen we dus toch niet aandoen, want het is een erg gevoelig gedicht weer, wederom. En we hebben het over Weer Alleen. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. En natuurlijk nog heerlijke muziek dit laatste uur op van Zandvoort op zaterdag. Zo is het Albert-Jan. Waaronder deze van Starship. Ja, Zit ik van de week naar CFM uh, lunch te luisteren tussen 12 en 2 op CFM Salford? Het programma gepresenteerd door Ruud Jansen en toen kwam zo waar deze plaat was. Wat krijgen we nou? Ruut aan de jaren 80 muziek. Toen zei hij: ja, Je weet wel dat ik uh, niet zo van jaren 80 muziek hou, maar sommige platen zijn toch wel heel erg goed. En hij bedoelde deze, Joris Starship. En wie beeldt de city? Nou, voor dit verhaal gaan we weer over naar het voetbal. Ik hoop dat het niet nog erger geworden is... de wedstrijd SV Sanford tegen Buitenvelders, Joop. Nee, Rob, dan had je dit wel gehoord. Dan, dan meld ik mij wel. Maar uh, het is nog steeds die, die hatelijke 0-3. Dus die 1 is er nog steeds niet voor Zandvoort. Ik moet wel zeggen, Zandvoort is wat feller geworden. Maar nog lang niet fel genoeg. Want uh, Buitenvelder kan zich gewoon uh, vrij makkelijk buiten de 16 meter houden. En dat, uh, dat is toch wel uh, echt een uh, een uh, ja, plus voor uh, buitenveld. Dat betekent dat ze gewoon heel erg hard moeten verdedigen. Er zijn twee spitsen gewisseld. Dan gaat, daar gaat men, uh, Mels, Mels... schiet tegen de keeper op. Precies in de handen van de keeper. Dan gaat alleen... Uh, 16 meter, er dan wel iemand achter zich lopen maar die keeper maakt zijn doel heel mooi klein en die pakt hem heel netjes dus er zit nog steeds geen loop van verstand maar ik zeg, zijn er zijn twee nieuwe spitsen gekomen, Kevin van der Zij staat erin en Jesse de Haan is er binnengekomen. en dat, uh, ja, dat moet dan het, uh, het verschil gaan maken op dit moment Uitzer nou, Berg, die zwerft een beetje over het hele veld heen, die helpt hier en die helpt daar en nu heeft hij dan uh, net niet uh, lange voeten genoeg om die bal tegen te houden die rolt over de zijlijn en uh, buitenveld het mag gaan gooien, uh, ter hoogte van de Dukhout van Zandvoort. Is ondertussen gebeurd. En Zandvoort pakt hem af. Martijn Paap, die probeert daar... Uh... Nee, dat was gewoon een slechte paas. Wat ik dan, dan wel zou zeggen, want dat was het ook gewoon. maar niet goed geplaatst. En dan, ja, dan is het buitenvelder Buitenveld, dat die heel makkelijk elkaar vindt. Dan wordt nu tik niet gedaan. Daar staat je helemaal vrij. Dat is ongelooflijk Aan de van de machine aan de linkerkant van het veld dan gaat hij wel voorkomen. Laag voor En dat kon nog net weggewerkt worden. door we, eh, Ronald Kalis, die schiet die bal over de achterlijn. En dat betekent dat Zandvoort een, een, een, een corner tegen krijgt. En ja, groot zijn de heren van buitenvelden niet. Dus daar mag eigenlijk geen... Probleem zijn uh, Kevin van de Zij staat er onder andere in Jan Zonneveld staat erin Dat zijn lange mensen allemaal Patrick van der Oort is, staat erbij En dat, uh, dat scheelt een hoop Ronald Kalos is ook een aardige kopper Nou, die bal is eindelijk klaar En dan gaat hij uh, waarschijnlijk ga nu komen Ja, dan gaat het teken Dan komt die bal hoog in Hoog in en uh, ja, weggewerkt door Van de zij, maar over, weer over de achterlijn. Dus opnieuw een corner voor Buitenveldet. <coughs> uh, voor een aan de rechterkant van het veld. En uh, dat gaat uh, er nu gebeuren, denk ik. Hoop ik. Zal toch wel? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> het duurt allemaal. Ja, zij hebben geen aas natuurlijk. Makkelijk zat. Gaat die bal komen. Weer laag. Niet, met geen goede corner werd weggewerkt door... Uh, Pieter Koper, maar de bal is ondertussen alweer in de voeten van Buitenveldert. En die gaan ga gewoon lekker door. Gewoon pingelen en lekker kan voorzitten. Dan wordt geflacht van buitenspel en dan wordt overgenomen het signaal. Dus, uh, ja, vrije schok van Zandvoort. We spelen in de 65 ste minuut, nee, 66e minuut. En de stand op steeds 0 3 En uh, laten we bidden dat er nog een paar van in gaan komen. Tot straks. Dankjewel voor dit moment, Joop. En straks komen we weer terug bij Jop van het vervolg van deze wedstrijd. SV Zandvoort tegen Buitenvelders. I'm En als je nou een disco liefhebber bent, en op dit moment naar de radio en even aanraden. van mij, als mede disco liefhebber. Ja, de best of de uh, SOS bent, die moet je toch echt in je collectie hebben hoor. Er staan zoveel mooie nummers op, waaronder deze hoor de Just Be to Me. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, we hebben het al in de aankondiging van dit programma genoemd. Hè, via Facebook, we gaan het hebben over de Formule 1. En die wordt morgenavond verreden in Amerika. Maar we gaan eerst even terug naar vrijdag, naar gisteren... want toen was het weer tijd voor Max Verstappen om plaats te nemen... in de Formule 1 bolide voor de eerste vrije training. En Max Verstappen zette vrijdag in de eerste vrije training... van de Grand Prix van de Verenigde Staten de tiende tijd neer. U hoort het goed, de tiende tijd. De 17-jarige Limburger reed foutloos rond op het Formule 1-circuit van Austin... maar had veel last van snel slijtend rubber... Ik had het moeilijk met mijn banden, die erg snel minder werden. Ondanks dat mijn rondje, rondetijden beter hadden kunnen zijn... ben ik tevreden met de opgedane ervaring. Liet hij weten op verstappen.nl. En uh, Sebastian Vettel gaat toch van start in de kwalificatie... Uh, voor deze Formule 1 race. Hoewel het geen enkele zin heeft voor hem, uh, zei Sebastian Vettel uh, vandaag toch van start te gaan in de kwalificatierace voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat zei, dat zei teambaas Christian Horner van zijn Renstal Red Bull... vrijdag na de eerste vrije training op het circuit van Austin. We doen zeker mee. Vettel kondigde kort geleden aan dat hij de kwalificatie... waarin de startopstelling voor de Grand Prix wordt bepaald, zou overslaan. De viervoudig wereldkampioen moet voor de race in Amerika... zijn motorblok en allerlei toebehoren vervangen. En daar staat volgens de regels een straf op... Hij, diende, hij dient de race op zondag vanuit de Pitstraat te starten. Dat betekent automatisch dat Vettel achteraan komt te rijden. En hoe ging het dan verder in die vrije trainingen? Uh, Formule 1-piloot Lewis Hamilton heeft gisteren ook de tweede vrije training... op de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd gereden. De Britse leider in het wereldkampioenschap klokte in zijn Mercedes 1.39.085. Zijn Duitse teamgenoot en rivaal voor de wereldkamp wereldtitel Nico Rosberg... zette de tweede tijd neer 1.39.088. Het verschil was minimaal. Drie duizendsten van een seconde. Het wordt een 1-2'tje die laatste drie races tussen Hamilton en Rosberg. Beide van Mercedes. Wie gaat er met de wereldtitel strijken? Vanavond, uh, aan het begin van de avond, zal de uh, kwalificatie live op het speciale Sportnet. Live te volgen zijn. Spannend. En, mo en morgenavond de race. Oké, okay, tot, tot zover, zover het uh, Formule 1 nieuws met uh, goed nieuws over uh, Max Verstappen. Daar zijn we trots op en Max heeft het maximale eruit gehaald. Jawel, hier is clean Bennett, hier is Extraordinary. Toe once can make you, I could I make you stay? People making choices, they convey. En we schakelen live over naar Duitsersveld. Naar Jan Frisch. Ja, nu is het echt einde oefening. Het is over. Uh, de 0-4 ligt erin, een heel simpel doelpunt en uh, wij komen vooral niet in drie doelpunten in een kwartier. En vier doelpunten in 13 minuten we ook niet in, dus Sanford gaat hier keihard verliezen. Het is juist van Jovris, SV Salvoort 1 speelt, speelt vandaag tegen Buitvelders. We staan daarachter met uh, 4-0. So, uh, zware wedstrijd dus uh, vandaag voor SV Salvoort 1. Nou, de heren van de Veteranen 1 die volgen we ook vandaag. Overbos tegen de Veteranen 1. En, uh, ja, de veteranen spelen uit en staan momenteel nog wel voor... Met 1 tegen 2. Maar die hebben ook nog heel even te gaan. Want ook die wedstrijd is om 3 uur gestart. Dus we houden de beide wedstrijden nog even voor je in de gaten. Het is 1 over 5. Zullen we gaan doen? Het deer van de week. En deze hond luistert naar de naam Becky. En Becky is een lieve spontane dame van anderhalf jaar oud. Ze werkt graag met de baas en leert snel. Ze is in principe sociaal met andere honden. Ze is alleen best een beetje fel aan de lijn. Loopt ze los is er niet veel aan de hand. Ja, ze kan een wat, wat, ja, zoals hier staat, bitchie uit de hoek komen. Maar ze speelt ook heel erg graag met soortgenootjes. Aan de lijn is het een hoop werk te verzetten. Daar moeten de nieuwe eigenaar echt rekening mee houden. Zo lief als ze is, je moet haar hier echt de tijd voor nemen. Met goede begeleiding bereikt u ook het beste en het snelste resultaat. Katten is niet gewend, is ze niet gewend. Dus daarom plaatsen ze haar liever niet bij katten. Becky kent de basiscommando's en luistert goed naar deze. Mechel, want het is mechel, herder. mecheltjes zijn over het algemeen druk en nerveuzig. Dat heeft zij eigenlijk ook wel een beetje. Vooral heel druk, een groot uithoudingsvermogen... en natuurlijk is ze wel heel lief naar mensen toe. Het schijnt een knuffelkont te zijn. Alleen stiekem, want dat is niet zo stoer. Ze hopen dan ook snel een geschikte baas te vinden... want in, in het dierentehuis zal ze wel een stuk rustiger zijn... dan hier in de kennel. Ze heeft hier een, uh, wel een maatje en die, die ze dan moet gaan missen. Ze speelt het liefst de hele dag met haar maatje Sammy. Heeft u de tijd en het geduld en net zoveel energie als Becky? Haal haar dan uit het dierenthuis. Want Becky verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888 Of kijk ook even op de website www.dierenthuis.kernemeland.nl Want ook Becky verdient een thuis. En dat was weer het dier van de week. Hier is Mr. Mister Mister. not high Dus, uh, keep smiling, keep shining. Geldt dat ook voor SV Sanford? <laughs> dat is de, de vraag aan Jan van <laughs> Job! Joop. Joop! ja. Keep smiling, keep shining. <laughs> ja, ja, Je moet wel een keep smiling, in shining, want dit staat nu al 0-5. Oh nee, hè? <laughs> ja, ja ik, ik herken niets in dit spel, want de eerste vijf wedstrijden de Salford gespeeld is. Dit is een totaal andere ploeg. Het lopen wel dezelfde mensen in het film, maar houdt het ook helemaal mee op. Er gebeurt niks. De, de, de basis zijn slecht. De verdediging is slecht. Uh, er worden verkeerde keuzes gemaakt. De bal kan niet in de ploeg gehouden worden. Uh, van alles nog wat hij wat goed is. En ja, ik, ik, wil het niet, uh, ik wil hem er niet de schuld van geven. Maar ook Jorrit Smit uh, ja, is er niet. En dat scheelt ook toch een dwarsstraatje hoor. Echt waar. Want uh, uh, jonge Jans, uh, die, die, die doet ze uit zijn best natuurlijk. Maar het is dan eenmaal een mindere keeper dan uh, Smit naar het berg. Kijken wat hij gaat doen. Mooi schot. Mooi uh, schot. Schots, corner, prachtig schots, mooi, Dalons Helemaal mooi. Hard. Goed soms mag er nog een corner nemen. Bespelen we spelen u in de negentigste minuut. Dus met andere woorden zitten we in de blessuretijd. En Berg gaat dat zelf doen. Gaat die bal komen. Heeft het een, beetje aanzien, een beetje laag. Een beetje laag. gewoon uh, Over de grond. En daar uh, Patrick van Patrick Koper, ja, die schiet op goal, maar die komt buiten 16 meter gebied over het ja, hè nou ja, ja, goed, het is, het is, nee, het is los Zand, zandvoort betreft. En ja, kijk, die, die scheidsrechter die zegt ook, ja, er is 4-5 gewisseld. En dat is 4, 54, een halve minuut. En er zijn een paar blessurebehandelingen geweest, met name dan voor buitenvelden. Dat trekken we nog even die anderhalve minuten bij. Maar hij staat vijf 5-0 of nog vijf dan. En dan sluit het toch lekker af. Het is, uh, dit is uh, anti voetbal eigenlijk. En het is zandvoort onwaardig. En uh, ze proberen het wel, maar het is het niet. Het is het net niet. En dat hebben we. Dat blijf ik zeggen. Het is uh, een losstand. En uh, nou, de keeper mag er nou weer even uitschieten van uh, buitenveld. Wordt opgevangen daardoor. Even kijken. Ronald Thales met uh, Max Aardewerk. nu, ben... Die probeert uh, iemand te... Nou ja, wat hij probeert dat weet ik niet. Maar in ieder geval heeft uh, de jongen als nu de bal. En die, uh, die gaat uh, even rustig kijken waar hij naartoe kan. En dat is... Uh... Ja, echt gewoon in de voeten van buitenvelders. Natuurlijk. Natuurlijk. Ze gaat de hele wedstrijd al. Uh, Soms is niet alert. Ze, ze starten te laat naar de bal toe om die bal te kunnen ontvangen. En dan zit er allemaal een, een buitenspeler tussen. Want uh, ja, echt. Het is, het is uh, heel snel voetbal wat ze doen. Er komt er weer eentje naar dat 16 meter gebied in. Kijk wat hij ermee kan. Dan ga ik pingelen daar. Dan ligt hij breed. Uh, nog een keer breed. Uh, nog een keer breed. En uh, dan komt de schot. En dat is in de handen van de jonge jan. Dat is uh, simpel bal. Dat... Uh, dat uh, Iedereen... Ja, dit is het einde van het signaal. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er niet raarhoog om. Echt. Nee, dat begrijp ik. Wat een ellende. Nou, ja, ja, ja, ja. Het is... Het is... Nee, het is te... te... Te. Wat moet er gebeuren Jan? Want het is het is fris. Wat moet er gebeuren? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ik ben natuurlijk van huis uit geen voetballer. Maar ik zou uh, een, een trainingssessie uh, met ze willen doen hoor. En dan uh, gewoon de dingen zeggen die er gezegd moeten worden. En niet uh, van je hart een moord kan halen. Ja, precies. Van je hart een moord kan maken. Dat, uh, dat schiet je niks meer op. Hier moeten harde dingen gezegd worden, denk ik. En dan, uh, ja, dan moet je hopen dat je het er overeenkomt. Dank je wel, Joop. It Hartstikke is, bedankt. Het is niet anders. Oké, okay. tot de volgende keer. Tot de volgende keer tot en volgende. een fijn weekend. Het is gelijk. Hoi, hoi. hoi. hoi, hoi. hoi. Dat was uh, Jo van wat een dramatische wedstrijd heeft voor SV Zonvoort. Ze hebben met 5-0 verloren van Buitenveldert. Wij gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. En die is oh zo mooi en oh zo gevoelig. Maar eerst is deze van de Handsome Poets. blijft toch onze muziek, hè? Deze van de Heerse Poets, de Sky on Fire. Daarmee is het kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. En hij is weer heel gevoelig. Weer alleen. Dat doet pijn. Niets kan me meer gelukkig maken. De pijn die mij is aangedaan zal mijn ziel heel diep raken. Ik oog een krachtige man, dat straal ik uit. Hier kom ik echt een keer doorheen, met hulp, een luisterend oor. Ik kan het niet alleen. Ik heb mijn leven weer opgepakt, dat is knap van mij. Als ik weer wat verder ben, ben ik weer die gelukkige vent... Alles in het leven heeft een doel Dat doet soms heel veel pijn Ik kom veel sterker uit de strijd Eens, ja, eens zal ik weer gelukkig zijn Ik blijf geloven in mezelf Ik raak mezelfvertrouwen nooit kwijt Ik houd van mijn vrienden en vriendinnen om me heen Zij, zij laten me tenminste nooit alleen Troost is bijstaan en erkenning. Het benoemen van het verdriet. Toelaten dat het er mag zijn. Verberg ik die pijn dan niet meer met een lach. Troost is de benoeming van de pijn. Het kan het leed verzachten. Met iemand erover praten, tot in de kern, één in gedachten. Het verdriet krijgt dan ruimte. Laat het even zo zijn. Na een tijd ga ik merken... ...vermindert de grootste pijn. Dan kan ik het weer verdragen... ...en heeft het een plek in mijn hart. En af en toe bij stilstaan... ...dat is goed. Maak dan wel weer een nieuwe start. Dan... ...dan kun je weer verder met je leven. Je bent weer even uit de emotionele strijd. Je, je wordt daardoor een heel stuk sterker. En... De wonden, neem dat van mij aan, helen met de tijd. Het mooie gevoelige gedicht van de week bij CFM. We deden hem op herhaling.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 Ik verloor de laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. Dus dan.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 Vanuur tot duur Dus laten laat me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 Laat mij nog maar blijven Dus laat me Laat me Laat me mijn eigen handen gaan Laat me Laat me Nog weer echt een kippenvel moment, hè? Oh, ja. zo gedaan. Jo, de Ramse Shaffie en laat me mijn eigen gang maar gaan. Dat is naar het uh, mooie gevoelige gedicht van de week bij CFM. Nou, de heren van uh, SV Salvoort 1 hebben we net van jou opgehoord. Hebben ruim verloren tegen Buitenvelders. Werd het 0 tegen 5. We hadden ook nog de andere wedstrijd van de Veteranen 1. Hebben we het over uh, Overbos tegen de Veteranen 1. Veteranen 1 speelden uit tegen de koploper. En hebben de wedstrijd daadwerkelijk gewonnen met 1 tegen 2. Uiteraard van harte gefeliciteerd. Die oudjes doen het nog goed ja, hoor. Ja, die lopen nog lekker. Namens heel CFM Sanford. Hier is Extreme en More Than Words. That's you. Het was Extreme and More Than Words. Jawel, zit er alweer op, Jan. Ik heb nog even een snel golfberichtje. Kan dat nog? Nou, heel rap dan. Nou, er wordt momenteel in Shanghai gegolfd. Het wel BMW Masters in Shanghai. En golfer Joost Luiten heeft op de derde dag... een gigantische stijging doorgemaakt. Hij staat momenteel op de negende plek na drie dagen... op een totaalscore van min 11. En heeft dit rondje zelfs min 8 gelopen de derde ronde. Echt prestatie op zich. Dus Joost staat momenteel op de negende plaats. Maar de leider... Alexander Levy staat schrik niet op min 22 na drie ronden. Dus morgen meer golf. Oké, okay, morgen, uh, op zondag. Dan met collega Anders Zoonberg. En wij zijn er volgende week weer. Nou, ik zou zeggen, geniet van je vrije dag. Ja, zo is het. <laughs> dan doe Benieuw, ik het <laughs> ieder, heel veel plezier. Fijn weekend en bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Tot volgende week. So, doei, Doei, doei.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 You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a goon. Enjoy it, it's your last chance at the end. So always look on the bright side of death. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.